2 uur. Frits Hemelkamp met het Journaal. De Amerikaanse actrice Rosie Perez heeft in de rechtbank in New York belastende verklaringen afgelegd over Harvey Weinstein. Volgens Perez heeft Weinstein in de jaren 90 actrice Annabella Sciorra verkracht. Dat zou Sciorra haar kort na de verkrachting hebben verteld. Weinstein kan voor die zaak niet meer vervolgd worden omdat de feiten zijn verjaard.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 Zeker twee van de drie waren in China geweest. Franse media melden dat een van de twee op de terugreis in Nederland is geweest. Maar volgens het RIVM klopt dat niet. Hij is rechtstreeks van China naar Frankrijk gevlogen. Daar zou hij in contact zijn geweest met tien mensen. De Franse minister van Volksgezondheid verwacht dan ook dat er meer ziektegevallen bekend zullen worden. De bestrijding van de sprinkhanerplage in Oost-Afrika kost 70 miljoen euro. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De plaag brak in december uit... en inmiddels zijn honderdduizenden hectare met gewassen verloren gegaan. Hierdoor komt de voedselzekerheid in het gebied in gevaar, zegt de VN. Vooral Kenia en delen van Somalië en Ethiopië zijn zwaar getroffen. De sprinkhanenplaag wordt beschouwd als de ergste in 70 jaar. Bij een aardbeving in het oosten van Turkije... zijn zeker 18 mensen om het leven gekomen. Er zijn honderden gewonden en volgens de autoriteiten... liggen nog tientallen mensen onder het puin van ingestorte gebouwen... De aardbeving had een kracht van 6,8. Het epicentrum lag in de provincie Eelaarze. De beving werd gevolgd door tientallen naschokken. Op video's is te zien hoe mensen in Eelaarze tijdens de aardbeving naar buiten vluchten. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt en in het zuiden kan wat mist ontstaan. De temperatuur ligt tussen de min 2 en plus 4 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.